Paul Vevering, een van de bestuursleden nu van Eurovoetbal. Kun je eens kort uitleggen hoe je tot deze beslissing bent gekomen? Nou, dat die beslissing is genomen omdat uh, je uiteindelijk uh, na heel lang uh, overleggen, uh, kijken, alles nog verstandig licht houden, tot de conclusie komt dat het financieel niet verantwoord is om uh, in 2013 een eurovoetbal, te, een volwaardig eurovoetbal te organiseren. Er dus blijft er een gat tussen zitten. Nu toe, zoals echt bij Mulder de penningmeester bijgelegd, 40.000 euro. Ja, En uh, als je dat niet kan dichten, dan is het onverantwoord om iets te doen. Want je wil niet iets organiseren waar je, waar je verlies op blijft en zelfs uh, als bestuur zit, uh, dan ook nog persoonlijk aansprakelijk voor uh, kan worden gehouden. Dus dat, dat gaan wij niet doen. Nee, en je bent je buffer kwijt, want je hebt nou nog een klein buffertje, ja. die ben je dan ook kwijt. Dat klopt. En uh, we hebben besloten om ons niet in, uh, in financiële escapades uh, te begeven en uh, verstand te laten zegenvieren. Hoe pijnlijk ook, want eurovoetbal is een fantastisch evenement en wij willen ook sterk terugkomen. Een eurovoetbal is ook niet voorbij, maar helaas niet in 2013. Hoe denken jullie dan het toernooi in 2014 wel financieel rond te krijgen? Want ja, die financiële recessie, die is nog niet over, denk ik. Dat klopt. Uh, wij denken dat, uh, uh, dat wij met ons nieuwe plan, wat we ingezet hebben, uh, dat wij daar uh, nieuwe markten aanboren, een uh, nieuw concept neerzetten en dat uh, dat... Uh, de redding moet zijn voor eurovoetbal. Dat is niet meer de ouderwetse traditionele vorm van sponsoring. Namelijk langs bedrijven gaan en ze vragen of ze geld hebben. En, en in ruil voor een reclamebord of een advertentie. Maar dit is veel meer eh, maatschappelijk eh, gezondheid, eh, jeugdontwikkeling. En daar, gaan wij, daar zetten wij nu volop in. Nou, compleet met een symposium. Ja, wij zijn van plan dan ook, uh, ook uh, in die richting rond Eurovoetbal een maatschappelijk project neer te zetten. en Een symposium te houden over gezondheid, en, uh, over gezondheid en ontwikkeling, noem maar op. En, en, en we hebben daar een professionele mensen voor ingehuurd die, uh, die dat gaan aansturen. Dat hadden we al gedaan, dat loopt al vanaf oktober. Maar helaas is de tijd heeft ons geklopt richting 2013. Toch wil je 2013 niet helemaal stilletjes voorbij laten gaan. Jullie zijn in bespreking met de KNVB over een bepaalde wedstrijd. Ja. Uh, er, is, uh, er is een idee ontstaan om uh, in het kader van de, wat op dit moment het item is, uh, zonder respect geen voetbal, om een, een, een misschien wel unieke wedstrijd te organiseren, namelijk tussen de, de scheidsrechters van het betaalde voetbal tegen de trainers betaald voetbal. En dat dan te houden in Groningen, bij voorkeur op de Esseberg. En daar met een mooi programma omheen dat, uh, dat leuk op te op op op op op leuken en dan... Uh, ...misschien onder auspiciën van Eurovoetbal uh, te laten plaatsvinden. Het is geen Eurovoetbal, het is ook, uh, maar het is wel een, een, een idee. Dat idee leefde al. Het idee was dat we dat op uh, de finale dag uh, als pauzeact uh, zouden laten uitvoeren. Nou, dat in die setting is het niet. We hebben de KNVB intussen op de hoogte gesteld dat wij dit niet in het kader van een toernooi meer kunnen doen. Daar was alle begrip voor, maar de gesprekken met de KNVB gaan, zijn gaande om uh, dit te organiseren. Of het doorgaat is niet 100% zeker, maar wij zijn bezig om dat van de grond te krijgen. Denk je voor je dat er rond komt? Ja, dat is lastig. Kijk, wij zijn hartstikke enthousiast en uh, wij hopen dat de KNVB hartstikke enthousiast is. Dat zijn ze ook, hebben ze gezegd. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van mensen die ook willen komen, dat willen doen en daar uitvoering aan willen geven. En dat, ja, dat kun je nooit van tevoren helemaal bepalen. Jou een klein beetje kennen. Hè? Heb je vast wel hier en daar even geïnformeerd. van Hoe stel jij dit tegenover? Bijvoorbeeld een gesprekje met Robert Maaskant. Hoe zou je dit vinden? En ook als scheidsrechter die hier is. Nee. nee. Nee? moet je teleurstellen. Nee, waarom niet? Omdat dat nog niet... Dat is nog een stap te ver. Nee, maar om even te kijken van... Ja. Nee. zouden we een kans verslagen hebben? Nee, dat hebben we niet gedaan. Omdat uh, wij nog in een prille stadium zijn met de bespreking met de KVB. Ik moet eerlijk zeggen dat wij ook niet van plan waren... ...dit vandaag zo expliciet uit te spreken dat het de bedoeling was. Maar helaas, zoals vaak dingen gebeuren, het is uitgelekt. Het heeft al in de, in de, in de krant gestaan, ja. dus, dus, dus kun je nu ook niet meer geheimzinnig doen. Dus is het zo dat wij inderdaad de bedoeling hebben om dat te organiseren. Maar we hebben nog niet betrokken mensen daarover kunnen spreken en willen spreken. Dat is net zoals het al uitgelekt was, dus dat het toen 2013 niet doorging. Ja, klopt. En waarom is het uitgelekt? Het is uh, uitgelekt omdat wij ons fatsoenlijk wilden gedragen. We hebben gisteren voor deze persconferentie, hebben wij de direct betrokkenen, dan moet je zeggen, de managers, uh, onze belangrijke sponsors, hebben we ingelicht over wat voor, wat voor besluit we vandaag zouden bekendmaken. Nou en als je op de woensdag mensen inlicht, dan loop je altijd de kans dat er uh, iemand iets vertelt en dat dat rond gaat zingen. Dat risico wisten, kenden we, maar we vonden het fatsoenlijk om mensen op een normale en fatsoenlijke manier... Uh, ...te vertellen wat er aan de hand was. Dat is net zoals ons nu even bijpraten van waarom deze beslissing. Dat klopt. Dus zo werkt dat. Maak je heel veel succes wensen in 2014? Nou, dat hopen wij ook dat we dat hebben. Dankjewel.